Wielrenster Kirsten Wild heeft op de WK Baanwielrennen in Apeldoorn haar tweede titel veroverd. Na het goud op de scratch, een afstandkoers, was Wild ook de beste op het Omnium. Wild won bij het Omnium dat een combinatieklassement is drie van de vier onderdelen, de scratch, de afvalkoers en de puntenkoers. Het was voor de Twentse Wild de eerste wereldtitel op het Omnium. Op de scratch won ze in 2015, ook al WK goud. En in de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Herakles won uit in Kerkraden met 3-0 van de rode JC. Het weer in de zuidelijke helft van het land enige tijd sneeuw. Plaatselijk kan het daardoor glad worden. Vannacht trekt de sneeuw langzaam naar het midden... waar het ook morgenochtend nog sneeuwt. Elders is het droog. Minima vannacht rond min 5 graden. Overdag wordt het min 2 graden in het noorden tot plus 6 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Het laatste uur langs de lijn en omstreken op deze vrijdagavond. Met het avond nog steeds van Elias, Meili Vos en Tom Klein. Oftewel ons nieuwspanel van deze week. Er, er is veel gebeurd in Medialand. Mies, Twan, Tan en Stefan. Dat en meer bespreken we zo met hen. Maar ook LiveSport. Later in dit uur loopt Daphne Schippers... de finale van de 60 meter in Birmingham. Dat zo meteen. Eerst hebben we het overige sportnieuws... van deze dag op een rijtje gezet. <tied> Ja, Kirsten Wild heeft bij de WK -baan weer in Apeldoorn goud gewonnen op het onderdeel Omnium. Uh, dat is een, een wedstrijd die bestaat uit uh, verschillende disciplines. Overigens heeft Ton Elias uh, zojuist de wedstrijd de Blikjes Openen gewonnen. <lacht> zo te horen. Maar wat het over Kirsten Wild. Wild won twee van de vier onderdelen. Twee dagen geleden werd Wild ook al wereldkampioen Scratch. Ze is dus in topvorm. Ja, ik heb gewoon heel goed kunnen trainen deze winter. Ik ben er geen rare dingen tegengekomen. Ja, we hadden gewoon een heel mooi plan met alle trainingen. Dat is gewoon helemaal vol Frans gegaan, dus... Ja, dat is gewoon heel cool. Er was meer succes voor Nederland. Jan-Willem van Schip won verrassend zilver op de puntenkoers. Het goud ging voor de vijfde keer naar de Australier Cameron Meyer. Van Schip legt even uit hoe hij zilver pakte. Gewoon eruit rammen, steady houden en dan uh, versnellen. Ja, en dan voel je ook dat publiek. Waar heel veel dank voor. Ja. Maar ik uh, ben wel moe. <laughs> Gewoon eruit rammen, zo simpel is het. De wedstrijden in Apeldoorn werden overigens vanmiddag even stilgelegd... na een ongeval tussen een jurylid en een baanwielrenser. Tijdens het Omnium wilde een jurylid iets van de baan rapen... maar werd daarna hard aangereden door een wielrenser uit Hongkong. Het jurylid is met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja, U hoorde het net al even. Daphne Schipper staat straks bij de WK Indoor in Birmingham... aan de start van de finale van de 60-meter sprint. Schippers liep in de halve finale een tijd van 7 seconden en 900ste. Daarmee eindigde als derde in haar heat, maar als een van de twee tijdsnelste is het toch door. De finale is even na half elf live te volgen op deze zender. Bij de 60 meter horden zijn Nadine Visser en Eefje Boons... door naar de halve finales. Sivan Hassan plaatste zich voor de finale van de 1500 meter. En Meerkampers en nicolaas staat na vier onderdelen... bij de Meerkamp in de middenmoot. Medea Gafour uh, werd in de halve finales van de 400 meter uitgeschakeld. De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. Over drie weken mogen naar de stembus. En dus is de campagne volop op stoom aan het komen en ook de lokale partijen laten veel van zich horen. Af en toe is het best moeilijk een besluit te nemen, zelfs voor plan. Staart. Breda is een geweldige stad met geweldige mensen. Jouw stem, ons plan. Klop ze vooruit. Duidelijk, direct, dichtbij. Driemond D, de leus van de partij. Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Edith van den Ham. Ik ben 46 jaar. geleden. Sommigen zijn wethouderskandidaat. Ik ben al wethouder. En nou is het genoeg. Wieche lokaal is wieche totaal. Stemmen op 21 maart. En daarom liggen wij mee met de PvdA. Het is klaar nu. Het is klaar nu. Ja, vooral de hem vooruit. Wat was het? Dus drie dubbel D, geloof ik. Dat, dat, dat, er werd omgelachen hier aan tafel. Ja. Uh, twee oud-politici, Tom Elias, Meili Vos en uh, journalist Tom Klein. Uh, Meili Vos, uh, heb jij altijd ook stevig bemoeid... met de gemeenteraadsverkiezingen als, uh, als Tweede Kamerlid? Nou, zo min mogelijk. Hij gaat het wel braaf mee, kan wassen en folderen en flyeren... Maar ik vind, hè, dat is echt lokale politiek. En de lokale politiek is heel erg belangrijk. Dat staat het dichtst bij mensen. En daar heb je het meest direct. Zie je wat er gebeurt met je stem. Uh, ik vind eigenlijk uh, dat ook de, de landelijke lijsttrekkers... zich niet zouden moeten bemoeien. En zeker niet met dit soort debatten. Met de verkiezingen. Don Tot Elias, jij schudt je hoofd. Uh, wat nou ja, niet. Dat, officieel hoort het zo te zijn. Maar dat is niet de praktijk. Uh, mensen stemmen toch vaak of lokaal. Of op de partijen die ze ook landelijk wel nee, op, niet, op ja, dat moment. Het kiesonderzoek, is... he, wat vorige week ja. uh, uitkwam. het, het kiesonderzoek blijkt dat de meeste mensen braaf gewoon die verkiezingsprogramma's zetten te lezen. Stemwijzers invullen. En heel rationeel gewoon stemmen. Uh, uh, nee, op, op, op, op de lokale. In, dat... op, de, op, op gewoon het lokale programma. En dat, dat verklaart ook overigens het succes van de lokale partijen. Ja. Nee, maar dat Toen van ze meer zegt er bij... wel vaker. Ja dat kiezers niet gek zijn en niet zo dom zijn... als soms wij denken dat ze zijn. Ik denk dat helemaal dom... niet dat kiezers dom zijn. Ik praat met die mensen. Als ik uh, bij zo'n verkiezingstoestand... inderdaad ook aan het canvassen was... en ook op straat en op die markt loopt... mensen, die, ze vullen bij zo'n kiezersonderzoek vaak in... wat het sociaal gewenste antwoord is. Dat is een van de redenen nou, waarom de PVV moet je bijvoorbeeld... Wat je met die onderzoekers... dat je dus nou, nu in één keer hun onderzoek... Nee, niet alles. maar van, Voor een aantal van die mensen geldt dat. Mijn stelling is dat heel veel mensen toch naast lokaal... Als ze daar niet op stemmen, dan stemmen ze op de geur van de partij... waar ze op dat moment van vinden dat het de beste is. En dus gaan die lijsttrekkers zich daarmee bemoeien. Dat zou niet zo moeten zijn, dat ben ik met Meilië eens. Maar in de praktijk uh, gebeurt het om die reden. Maar, Deed je het zelf ook? Ging je zelf ook mee ja, uh, natuurlijk flyeren? Natuurlijk ging er mee met die... Met, met, met flyeren, uh, maar is het anders dan? Flyeren, de, dingen... Wat zijn er net die Ik hoorde net kanvassen. Ze ze aanbellen. Ze ze aanbellen, kanvassen, ze aanbellen waarom heet dat kanvassen? Dat is, dat is dat Amerikaanse Amerikaans tekenen. Dat dat dat, uh, Obama is daar groot mee geworden. Gewoon persoonlijk contact met mensen aanbellen. Uh, dingen vragen over de buurt, enquêtes houden. En, zo. en dat is echt heel arbeidsintensief, maar het werkt wel. Ja, het heet in Amerika, maar dat weet Tom, dat zijn beter. Get out the vote. Ja. Heel precies onderzocht... Zelfs kregen we dan mee dat aan de linkerkant van de straat had het geen zin om aan te bellen. En aan de rechterkant <laughs> wel. Als je, als je mensen wilde, wilde, wilde, wilde ja, bereiken. Het is echt heel, heel, heel arbeidsintensief. Het heeft Hillary he? Clinton ja. heel slecht gedaan. Lukt, lukt ja. ook veel partijen in Nederland niet. Omdat je gewoon echt heel veel vrijwilligers op de been moet hebben om dat ook te doen. Maar het klinkt heel erg inderdaad als monnikenwerk. Maar, maar tot het mijn verbazing, als ik die zin even af mag maken. Als je aanbelde. Want ik deed dat in het begin echt wel met een enige stroom. En zo schroomvallig ben ik dan ook weer niet. Maar mensen vonden dat heel vaak heel erg leuk. Ja. Je, en dan je was zit soms ik wel eens een uur te kletsen bij mensen. Volkomen verbijsterd. Ja. Ja. Dat, dat, je, dat er zomaar een kamerlid dan dan dat ze kenden, ja, kamerlid, dus ze kenden aanbelden. En dat is dan een discussie. Ja, dan gaan we naar om Klein. Ja. Uh, dus het werkt ja Het is en, belangrijk het, het voor het is de belangrijk. gemeente. Zeker ja, in Amerika, dan willen ze de, de kandidaat echt de hand schudden, zien. Daarom gaan ze naar al die uh, gymzaaltjes en al die speeches... want ze willen gewoon echt zien van nou wie is dat en hoe ziet zijn familie eruit. Um, in Amerika werkt het iets anders, omdat je geregistreerd moet zijn... bij een bepaalde partij, dus dan gaan ze specifiek naar jou... en dan gaan ze is die thuis? En dan brengen ze je zelfs nog naar het stembureau als je dat nodig is. Dan halen ze je op en... Ja, is heel en in Amerika word je helemaal stapelgek van. Dan krijg je soms wel 15 telefoontjes op een dag. Van je ja. moet op die stemmen, je moet op die stemmen. En, zo. Ja. en hoe kijk dus je dus dan, naar, als je naar de gemeenteraadsverkiezingen... hier in uh, Nederland kijkt, naar de rol van de lijsttrekkers... van de landelijke uh, Nou, dat, dat zie ik voornamelijk. Jullie zitten, zitten als een soort kijvend uh, getruid stijl naast elkaar. Maar, uh, <lacht> uh, Even bestellen, uh, <lacht> dat bestellen ze ook. Ik hoor. zie het vooral als, zeg maar, als consument... Ik denk, in mijn stad, uh, kijk ik vooral naar de programma's die mij lokaal het meest aanspreken. En of Eik. er dan een landelijke partijleider komt, dat maakt mij niet zo De gemiddelde kiezer zit daar. Ja, maar wel nou, in de Tom. Bali. Het was niet in de Bali dat alle landelijke... Vreselijk was dat. Vond ik echt zo'n aanfluiting. Partijleiders ook bij elkaar de kwamen. Omdat Forum voor Democratie er ook gewoon een soort van catfight van maakte... met, met, met de op het podium rennende Jernas Ramatousen... die overigens vandaag ook weer iets heel doms heeft gezegd. Maar dat was natuurlijk gewoon belachelijk. Het ging helemaal niet over die sociale issues. Hij heeft gezegd dat door het toekennen van homorechten in Nederland... Nederland dommer is geworden. Die jongen heeft zo'n hekel aan zichzelf, volgens mij. Dat is niet normaal. Hij heeft ook al heel domme dingen gezegd over mensen met een donkere huidskleur. Nou, Iedereen natuurlijk in alle staten. En dat kaakte het debat in de Bali in Amsterdam? En dat is een reden waarom je niet Het debat in de Bali ging vooral over allerlei landelijke thema's. Het ging over identiteitspolitiek. Terwijl in Amsterdam het grote issue is wonen betaalbare huizen, uh, scholen, daar zou het om moeten gaan. Daar ging het helemaal niet over. En je zag dus al die landen, die lokale lijsttrekkers... nee, gewoon meer, minder in de auto zitten. Maar goed, dat is inderdaad de politieke kwestie in Amsterdam. Maar daar ging het helemaal niet over. Dus als kiezer zit je te kijken, waar zit ik na nou te kijken? Het is toch helemaal geen landelijke verkiezing? Hmm. Tom? Nee, ja, ja. Nee, ik weet het wel mee. Eens? Ja. Nee, ik oh, me ik zit daar oh. ook nog na te denken over... als je 15 telefoontjes krijgt op een dag... op wie je moet stemmen... Ja. Dat is 15 keer van mij een reden om daar dan dus niet ja, op te stemmen. Nee, maar het is verschrikkelijk. Want elk, zeker in zo'n staat waar het erom spant, euh, zijn gewoon. Nou, 90% van de televisiecommercials... in Amerika zijn dat er nogal wat... van, uh, de, die moet, daar moet je niet op stemmen... want die is, heeft dit gedaan... en daar moet je wel op stemmen. En het is echt ja, verschrikkelijk. Ik heb je in, wordt er stapelgek van. Ik heb ja. in 2010 heb ik, uh, stemmers naar de stembus gebracht. Met mijn auto had ik me in een pool laten indelen. Dat was heel dankbaar werk. Dat vond ik niet zo gek eigenlijk. Nee, nee dat is nee, dus niet zo gek. Maar dat zijn dus mensen die nee. willen gaan stemmen. Ja. Ja. Oké, okay, maar zeg jij dan ook... Uh, ik heb je nu gebracht, dus moet je wel even... Nee, nee, nee, dat waren G mensen die niet zouden gaan stemmen omdat ze geen vervoer hadden en als ze gingen stemmen zouden ze VVD gaan stemmen dus ah, dat kunnen okay. ze ophalen oké okay, dus, dus er werd dan bij het instappen een scheiding gemaakt die wel voor nee nee, nee, nee en ze nee, nee, nee, nee. waren gebeld en, de en die zeiden grote rode waren gebeld en die zeiden dan we zouden wel VVD willen stemmen maar we hebben geen vervoer en, en als daar dan een P van stemmen bij was geweest mocht hij dan ook meereiden nee, en dan ging de deur niet nee, natuurlijk niet nee, die en die zat niet in die voorselectie ik bedoel uit te leggen, ja. maar kennelijk doe ik het verkeerd. Nee, ja. Dat het zo gek nog niet is als je zegt tegen iemand... joh, ik wil je best even naar het stembureau rijden... als je ja. toch op mijn partij gaat stemmen. Punt is gemaakt, helder. Nog steeds bij ons Boris. Yes. Um, binnenkort nieuwe album uit, hebben we al gezegd. 20 april in uh, Paradiso. Yes. Ja. Dat is een mooie plek om te staan, toch? Absoluut. Daar verheug ik me altijd op als ik, als ik weer mag. Wat is de magie van Paradiso? Ja, het is, toch, het is en blijft toch de poptempel van Nederland. That's a fact. Wat zeg je dan, Elias? En Den uil heeft een keer een hele lange redenvoering gehouden. Nog één keer, want je microfoon zal niet open. En Den uil heeft een keer een lange redenvoering... van Cubaanse afmetingen gehouden. Dat waren nog steeds. En nog vele meer. Ja, precies. Dat is niet het eerste waar Boris aan denkt. Wat ga je voor ons spelen? De laatste is... Funk still my religion. Boris. Baby, I know you see me wandering 'round. Well, fact is lately our world's been kinda upside down. Hey, we went to hell and back, got tested on the battlegrounds. Yeah. And when they did attack The silence made an awful sound But although you're the one who understands this I don't know from time to time it's been relentless To write a million different ways to get back at it But I came to my senses And all I can say is this Fuck still my religion Ain't always greener on the other side But funk's still my religion Since the day I was born Until the day I die.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 I keep to my senses, and all I can say is this Funk's still my religion. Rares ain't always greener on the other side. Funk's still my religion. Since the day I was born until the day I died. Yeah, slowly started sinking in Oh, it's so good to be back and boss again Yeah Cause funk's still my religion Grails ain't always greener on the other side And funk's still my religion Since the day I was born until the day I died I'm still my religion. Grass ain't always greener on the other side. I'm still my religion. Since the day I was born until the day I died Yeah, it's good to be back and boss again. Oh, slowly started sinking in. Oh. It's good to be back and boss again, cause I'm here to stay and I'm here to win, and fuck still my religion, grass ain't always green around the other side, and fuck still my religion, since the day I was born until the day I die, fuck still my The other side, funk's still my religion. Since the day I was born until the day I die. Boris. <clears throat> Je nam ons even mee terug in de tijd van Herbie Hancock. Is dat, is, oh, lekker. Je dat, is een, dat mooi compliment. een compliment? Ja, ja oh, absoluut. Oh, gelukkig. Funk van de bovenste plunk. Oh, ja, dank Funk van de bovenste plunk. Mooi, Funk van die schuifblok. Dat zeiden wij vroeger altijd We dat zei... het een lekker ja. Funk nummer Je zei het echt, hè? Funk van de bovenste plunk. Zeker. Ja. Goed, het was deze week wel echt de week waarin er van alles gebeurde... in en rondom de media. Zo is ons de koningin van de Nederlandse televisie, Mies Bouwman, ontvallen liet Humberto Tan weten te stoppen met RTL Late Night... bracht Gordon een biografie uit... en was het Q-music-dj Stefan Bouwman... die op de radio vertelde dat hij in een depressie zit. Ik ga stoppen met RTL Late Night. De prijswinnende presentator Humberto Tan... moet tegen zijn zin na vijf seizoenen stoppen met RTL Late Night. Ik ben het niet met die beslissing eens. Ik respecteer de beslissing wel. Snopvolger is Tham Huis... Ik ben zo blij. Ik heb iemand nog nooit zo. Ja, wat zalig! Ja. Nou, geweldig! Mies Bouwman, de koningin van de Nederlandse televisie, is overleden. Licht uit, spot aan. Hele generaties Nederlanders zijn opgegroeid met haar beeld, haar gezicht, haar stemgeluid. Tot ziens allemaal. We zien elkaar alweer. Dag! Dag! Gordon, die kwam natuurlijk met zijn boek over zijn leven... met daarin veel verhalen over anderen en zichzelf. En het zou de totale deconstructie van de entertainmentindustrie betekenen. Als ik alles had opgeschreven... ik vond het eigenlijk nog een heel dun boek. Ja, voor we het, het gaan hebben over de totale deconstructie... Um, even over Mies Bouwman. Ton Elias, hoe, hoe herinner jij uh, Mies Bouwman? Nou, we hadden heel laat televisie. Pas ergens uh, 67 of zoiets. Dus... Uh... Maar ja, Twee netten toen nog, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik kijk wel naar dat een van de acht, bijvoorbeeld. En uh, ik, ik heb er een stukje van teruggezien. Het is inderdaad ongelooflijk langzaam, als je het nu terugziet. <lacht> ongelooflijk. En het duurde anderhalf uur. Uh, maar ja, vooral haar interviews. Ik heb nog een stukje geretweet met, met Boomans. Uh, wat, wat langskwam op, op Twitter. Ik zit alleen maar op Twitter. Verder op geen enkel ander social, social media instrument. Maar dat vind ik toch wel aardig. Je ziet allemaal dingen die je anders niet ziet. En dat, dat stukje met Bomas vond ik toch wel erg goed. Ze konden ook gewoon heel serieuze programma's doen. En niet alleen maar die speldingen. Ja, het was echt een gezicht bij ons thuis. Ja, ja Meili? Nou, ik heb haar nooit op tv echt gezien, want dat was echt wel wat na mijn tijd. Maar wel het dorp. Ik woonde in Arnhem en ik fiets daar heel erg vaak langs. En ik wist wel dat Mies Bouwman daar met, met zo'n hele grote show... En ik, ik zat me altijd te verbazen. Hoe kan je nou een hele dag... 24 uur lang zo'n show aan elkaar praten? Dat was in mijn belevenis... Ik vond dat echt een waanzinnige prestatie. En dat dorp he, staat er dus nog steeds. Wordt nu ook weer herbouwd. Ik vind dat wel... Ja, zo herinner ik mij haar. En dat... Uh, en zij was volgens mij de eerste die dat deed. En ik vraag me af of nu, na nou al dat uh, gedoe met de hulporganisaties... voor ooit nog wel eens een keer zo'n zo zo hele televisieshow zullen krijgen... voor een goed doel. Ja, ja goed. Dan dus weer een andere discussie. Ja. Mis, Tom Klein. ja, nou ja, ik ben ook van na al die, al die zeg maar, interviews... en ook na een van de acht... ik herinner me wel dat in de hoofdrol... dat het je dan halverwege de zit. is... Ja, Mies Bauman, Ja, dat was toch een soort van de koningin van, het, van de televisie, zeg maar. Dat, en af en toe schoof ze dan nog eens ergens aan of zo. Ja, dat is toch een soort aanmerk. Die groeit op met weet ik, Johan Kruijf en de koningin en uh, dat soort gezichten. En daar was Mies Bouwman er ook wel eentje van. En dat zij in die tijd ook gewoon zo bedreigd werd... Oh. omdat zij dus iets had gedaan wat toen absoluut niet mocht. Dus blijkbaar is dat toch niet iets van, van nu. We hadden het net over de bedreiging van de boswachter... Ze heeft vreselijke dingen meegemaakt. Omdat zij dat in die show, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dat ze gewoon een parodie hadden op het Onze Vader. Ja, kan je je niet voorstellen. Maar... maar daar waren mensen woedend over. Het heeft ze ook om over zich 62, heen gekregen. 61. He, dat is echt ja, maar dat een is... Tijd. Nee, maar dat, dat tijd. Dat is, achter dat, het is nieuws, vijf, vijf jaar geleden. dat achter het nieuws geen aandacht. Of nee, achter het ja, nieuws als eerste aandacht besteden. aan de misdaden door Nederlanders begaan in, in, in Indonesië. Ja, maar je, hm. ik denk je wil, dat, het is dat is van alle tijden ongeven. eigenlijk wat er gebeurt. Bedoel je dat te zeggen, meer of meer? Nou, dat hoop ik dus niet, eerlijk gezegd. Ik hoop toch echt wel dat we daar eens een keertje mee ophouden, maar het, het, het was wel een, een, een, een, ik vond het wel schokkend om te lezen eigenlijk, dat dus die, die redeloze woede, dat je dan ook mensen gaat bedreigen, dat zij ook haar familie be, beveiligd moest worden, ongelooflijk zeg. Ja. Dan uh, werd het dan kondigd aan te stoppen bij, uh, bij Late Night. Uh, uh, Ton, was dit het moment waarvan je wist dat het ging komen, of niet? Nou ja, ik kijk ik niet zo heel vaak naar die, naar die Late Night shows, maar als ik het zag, ik vond hem wel een goede prijs. Ik heb de indruk dat de zender hem heeft opgedrongen... dat hij allerlei B-sterren van de eigen club moest gaan pushen. Ja, dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op. Ik, kan dan uh, gaan ik vond doen het heel breed hoe hij eigenlijk zijn eigen ontslag moest aankomen. Nee, nee, dat was zijn eigen keuze. Ja, nee, ik vond eigen toch, keus. Nee, nee, maar goed, maar het is toch een heel vrede beslissing. Ja, nou ja, god dat gebeurt in, in, in televisieland heel vaak. Net nee, dus bij de dieren. Dus dat, ik uh, nee, maar ik, vond, ik, vond, ik vind hem een hele plezierige presentator. Ja. Maar ik vond het programma ik vond het niet erg interessant. Inderdaad, met iedere keer die RTL-sterretjes... waar ik totaal niet in geïnteresseerd ben. En ik denk dat dat voor veel mensen heeft geholpen Nou ja, ik vond het ook um, zeg maar een redelijk snel eind. Het, ja, logisch werd wat sleet. En uh, er konden wel dingen verbeteren. En er was inderdaad... Om, beetje de, vaak dezelfde gasten, Maar je moet niet vergeten wat Umberto Tan heeft, heeft neergezet. Want voor die tijd had je Pauw en Witteman. Dat was redelijk zware kosten. En, en toen kwam hij. En hij heeft echt zeg maar, het genre een soort knik gegeven. En waardoor Jeroen Pauw en even Jinek zich ook moesten aanpassen. En ja, hij was een omroepman. Hij heeft iets van je te worden. Dat is allemaal ontzettend knap. En dat is nog maar anderhalf jaar geleden. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ontzettend... Boos bent als je het gevoel hebt van: jongens, ik kan er nog mee door en ik kan er wat van maken. Maar ja, het is een commerciële omroep. Het lijkt de denk... politiek wel, dan kan je ook. Een, de ene dag, de ene jaar win je, dan ben je de politicus van het jaar en de volgende dag word je afgemaakt. Maar he, wat hij dus inderdaad niet moet doen, is boos en bitter worden. Want hij heeft gewoon veel te veel talent. Hij krijgt absoluut wel weer een betere show. En uh, nee, dat helpt nooit. Maar ik vind het wel heel zuur. Nou ja, maar ik vind wel het argument. Het is commerciële omroep. Ja, dat en is als klopt. die kijkcijfers omlaag gaan, dan heeft dat gevolgen eventueel voor de reclameinkomsten. Dat zijn gewoon wetmatigheden die bij de commerciële omroep horen. Ja, als je voor een commerciële omroep kiest, ik heb dat ooit ook wel eens gedaan, dan moet je daar ook niet over Daar Zult hij volgens mij ook niet over. Maar he, de, de, wat je net zei dat was wel terecht. Als, die, als, als de redactie de hele tijd uit sterren moet gaan pushen, ja, dan kan die redactie op een gegeven moment ook gewoon. Uh, dit, dit, dit, goed, had hij, daar had hij ook van kunnen zeggen. Ik wil ze niet aan tafel. Dan nog even de opvolger. Nee, dat is commercieel, hè? dat is dan, een uh, dan nog even de opvolger. Uh, uh, Twan, Twan Huis. Uh, uh, nou goed, jij kent hem, Tom. Ja, ik heb twintig jaar mee gewerkt. Ja. ja dus uh, de onverwachte move. Tenminste, wij, uh, wij vonden het een onverwachte move. Ja. ja, ik ook wel aan de ene kant... Wel, kijk, uh, is het onverwacht. Want Twan die is natuurlijk echt een publieke omroepman. En... Um, heeft veel betekend voor de NTR, voor Nova en voor Nieuwsuur. Journalistiek en, en gezicht. Heel journalistiek in alles wat hij doet. En uh, kon ook veel doen binnen de NTR. De college tour, uh, de uitstapjes maken. Maar Twan kennende, het is een ambitieuze jongen. En als dit dan voorbij komt... en hij neemt zijn eigen einddirecteur, Marije, mee... dat is ook een adellating voor Nieuwsuur... Uh, um, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja. Dat ga ik proberen. Dus in die zin vind ik het eigenlijk niet zo verrassend. Hey, Ton Elias, Twan Huis. Wat, uh, wat, denk je dat het een succes gaat worden bij RTL? Ik ga geen zin naar woord over zeggen. Hij is een kundig journalist. Maar zoals veel journalisten kan hij niet tegen kritiek. En uh, Ik heb het buitengewoon zwak gevonden... dat hij uh, ten eerste Holleijder heeft geïnterviewd bij College Tour... en hem zoveel ruimte heeft gegeven. Terwijl het gewoon een smerige crimineel is. Um, en dat daarna, als hij daarop aangesproken werd... Van, joh, was het nou wel een goed idee? En dat is een aantal keren door een aantal mensen gebeurd... dat hij dan niet thuisgeeft. En dat vind ik, ja, vind ik buitengewoon zwak. Dus ik, ik vind dat heel zwak. We zullen zien hoe het zich ontwikkelt. En de vraag is natuurlijk, het uh, huis gaat dan naar RTL. Uh, moet hij dan ook weer de, de RTL-gezichten en de programma's daarin promoten? Denk ik je dat hij, dat hij daarover mogelijk? onderhandeld heeft. Want hij weet ik ook wel van he, dat dat een van de grote problemen is geweest van dat programma. Ik kan me niet voorstellen, ja, ik ken hem niet zo goed als Tom... maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat nu laat gebeuren. En blijkbaar willen zij weer... ze hebben dus nu de toon gezet voor al die programma's... dat ze wat lichter zijn. Ze willen blijkbaar weer wat een, een iets serieuzere insteek. Nou, dat, uh, ik ben benieuwd, maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat gaat doen. Nee. Dan even um, naar nou een ander opmerkelijk moment uh, bij uh, Q Music. Luister even naar dit moment. En uh, het gaat gewoon niet goed met me. <laughs> en dat wil ik heel graag met je delen, omdat jij ook altijd alles met mij deelt als je luistert. En ik voel me gewoon kloten. Stefan Bouwman, was dat op Q-Music? Wat was het, Melly, wat, wat was jouw eerste reactie toen je dit hoorde? Ik vind het heel goed dat hij dat doet. En dat zouden vaker mensen moeten doen. We, zijn, we hebben vaker uh, BN'ers, of uh, mensen uit de mediawereld... Die, die open zijn over een depressie. Maar het is een heel groot taboe in Nederland... om toch te spreken over je depressie of je beurt... omdat mensen zo bang zijn dat het hun carrière schaakt... dat je voor eeuwig een stigma op je kop hebt. Dat is niet zo. Hè. We denken vaak dat, dat, dat het aanstelleriet. is. Het is een echte ziekte. Meer mensen zouden het, moeten, zouden het hierover moeten hebben. En we zouden ze moeten leren dat dat niet betekent... dat je voor de rest van je leven afgeschreven bent. Dus ik vind het heel goed dat hij dit gedaan heeft. Ja, Ik vind het knap. Ik vind het gedurfd. En... Um als je die cijfers leest, 800.000 800 mensen, mensen in Nederland zijn... 20 miljard euro kost ons psychische aandoening nou ja, per jaar. Nou ja, de lossende kosten, maar 800.000 mensen... delen dus kennelijk wat hij dus uh, ook heeft. Ik vind het hartstikke knap, want ik kan ja. me ook voorstellen... dat je denkt, ik ben DJ van Q-Music. Mensen in de file of op weg naar huis zitten niet te wachten... op mijn uh, depressieverhaal. Dus ik vind het heel knap. Ton Elias. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Omdat het, uh, uh, het idee dat een depressie iets verschrikkelijks is... en serieus genomen moet worden... Wat Melly heel precies heeft verwoord. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar dat weten we in Nederland heus wel. Sinds Klaus daar zo buitengewoon openhartig over is geweest. En die, heeft, die heeft uitgebreid uh, dat allemaal uh, opengebroken. Ja, luister eens, ik ben liberaal. Als die man dat wil doen op de radio, dan moet hij dat doen. Maar. Ik denk, ja, uh, gaan we het dan volgende keer over zijn steenpuis Nee, maar ja, ik kluis natuurlijk af van ja, de generatie. die wacht, dan je hier. Nee, ja, ik heb daar mijn opvatting over. En ik vind dat je de luisteraar daar niet met al je particuliere sores... Ja, moet zorgen het gaat wat, er het gaat moet, vooral moet om dat, dat mensen niet... Als je dus, he, dus een keertje ziek bent geweest... Ja. dat het betekent dat je daarna ook weer door kan gaan. En dat is denk ik waar de meeste mensen bang voor zijn. En daar moet je het over hebben dat het niet betekent... Dat je je collega's... Maar daar had iets, hij dan manier. Af... Ja, en, en meldde al en alleen dat, is... hij, zich, dat, hij, dat nee. hij zich beroerd voelde. Uh, en dat en, hij en gaat nogmaals, door. nogmaals, ik vind dat dat pleidooi om depressie serieus te nemen... al lang en breed en op een hele kundige en, en knappe manier door Klaus is gedaan. Ja, maar depressie moet vooral... Hè, dus het gesprek moet er nu over gaan. Depressie betekent niet dat je de rest van je leven zeg maar, niet meer volledig meetelt. Dat er voor, voor de rest oh. van je leven... Een... Stigma op je hoofd. Dat ja. is het gesprek wat we moeten gaan voeren. En het feit dat we er nu over praten. dat heeft ja. hij dan toch maar mooi bereikt. Heel dat was uh, wellicht ja. ook het doel. Het is iets over half elf. NPO Radio 1. Het nieuws: Eva oud De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt het een gemiste kans. dat er niets verandert bij het tellen van de stemmen. bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de Kamerverkiezingen ging er veel mis bij het tellen... onder meer door grote biljetten en het tellen met de hand. De kiesraad adviseerde om een kleiner biljet te proberen... en te testen met scanapparaten voor het tellen. Bij de aanleg van een nieuwe metrolijn in Rome... is een groot huis uit de 2e eeuw na Christus opgegraven. Het huis telt zeker 14 kamers en een fontein in een centrale binnenplaats. De ruïnes worden verplaatst, zodat de aanleg van de metrotunnels kan doorgaan. In Den Haag, Bratislava, Praag en andere steden... is vanavond de Sloaakse journalist herdacht... die zondag werd doodgeschoten. Bij de Sloaakse ambassade in Den Haag waren zo'n 80 mensen. De vermoorde journalist zou een artikel publiceren... over fraude met EU-subsidies door de maffia. En zanger Whalen zingt op het Eurovisie Songfestival in Portugal... het liedje Outlaw in hem. Hij maakte zijn keuze bekend in De Wereld Draait Door. Op 10 mei doet Whalen mee aan de halve finale. En twee dagen later is de finale. en opstreken. Ja, en ze zitten er nog bij, die vos Tom Kleine Ton Elias. Jullie mogen weg? Nou, oh, dankjewel. Ja. We zijn klaar. Ja, dan we Hi. en goodbye. Ja, tot de volgende keer. We gaan toewerken naar de 60-meter finale. Ja, jullie mogen best blijven zitten om naar die 60-meter finale te kijken... vanzelfsprekend. maar het nieuwsforum zit erop, graag tot de volgende keer. We gaan er even over doorpraten met Gregory Sedok. Ja, oud-onze uh, analist, een oud-atleet. Uh, Kijk mee naar deze finale van de 60 meter... met natuurlijk Daphne Schippers. Um, uh, uh, uh, Gregory, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, sorry. Um, het is een komen en gaan van mensen hier in de studio. Dus uh, <laughs> gaan we nu even bij jou focussen. Wat vond je van de halve finale? Ja, goed. Uh, je zag dat uh, Daphne een hele slechte start had. Maar ondanks dat, of dat was een hele slechte start, uh, ze lag al een stuk achter. En als je ziet haar, hoe ze de versnelling inzet, ja dat. Uh, met een beetje een goede start uh, heb ik er wel vertrouwen in. Ja, want ze, ze werd dus niet eerste of tweede in haar, uh, in haar run. Jij, jij schat haar kansen goed in, wel voor de finale? Nou, je, kijk, voor de winst wordt het ontzettend moeilijk. Want uh, ik denk dat Aure en Talou ook wel heel snel zijn, ook vanwege de start. Maar uh, uh, als, als je ziet hoe, hoe, uh, hoe Daphne terugkomt... Uh, met een beetje een goede start kan ze die meiden toch wel aardig onder druk zetten. Helemaal, omdat um, um, hoe heet ze? Aure, die loopt um, best wel gespannen. Maar voor een tweede of derde plek, dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat moet mogelijk zijn. En dat is dan wel, wat jou betreft, denk je, het hoogst haalbare? Ja, dat denk ik wel. Zo um, heeft Daphne natuurlijk ook aangegeven... dat dit, ik wil niet zeggen een tussenjaar wordt... maar toch wel anders gaat indelen. En die 60 meter is een hele goede voorbereiding... op wat komen gaat uh, het outdoorseizoen. Dus uh, nee, ik, het zou heel mooi zijn als ze een medaille haalt... maar uh, ik, voor de winst gaan, dat, dat is echt heel moeilijk. Maar het ligt heel erg dicht bij elkaar. En ze zei uh, direct na afloop in een interview uh, tegen een van onze collega's... zei ze, het was niet perfect, ik maakte nog wat kleine foutjes... die ga ik analyseren. En die foutjes, daar kan ik dan weer van leren voor uh, de finale. Kan jij, heb jij gezien wat voor foutjes wat ze daarmee bedoelden? Was dat specifiek die start bijvoorbeeld? <laughs> Nou ja, wat, je, wat, wat ik bijvoorbeeld kon zien is dat ik... Uh, uh, ze, ze starten weg uit het blok. En wat je normaal hebt is dat je uh, de eerste twee passen zijn raak. Nou, deze twee passen die waren dus helemaal niet raak. Sterker nog, alle, grond, uh, of alle kracht uh, ging meer de grond in. Uh, en dat zijn denk ik de foutjes waar ze het over had. Uh, dus ik denk dat ze in de finale wat langer beneden blijft. Dat heet een dry face. Dus ze blijft het langer naar de grond kijken... en dat ze ietsjes later omhoog komt. Dus ik denk dat ze dat uh, gaan verbeteren in de finale. Maar of dat genoeg zal zijn voor een gouden plek... Um, het wordt heel moeilijk. Hm. Wat vind je van haar seizoen tot, uh, tot nu toe eigenlijk? Nou ja, ze heeft natuurlijk maar heel weinig wedstrijden gelopen. Hè. Ze is begonnen in Gent, uh, wat is het, twee weken geleden. In de finale een valse start... Op het Nederlands kampioenschap was het wel weer heel erg overtuigend, uh, vond ik. Uh, de series was overtuigend, dus ja, al met al mag ze niet klagen, hoor. Uh, volgens mij is ze nu 7-0-9, als ik het goed heb, haar ja, snelste tijd. Ja, ja. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk hard, laten we dat niet vergeten. Ja, ja, ik doe het er niet na. Uh, oh, in de, in de, uh, zoals jij dat vroeger deed bij, uh, op, de, op de Horde... Uh, dat, was, dat is natuurlijk 100 meter, is wel wat anders... maar als je dan een half finale kleine foutjes hebt gemaakt... en je moet nog naar de finale... hoe, hoe, hoe kan je dan in die korte tijd die foutjes corrigeren, vraag ik me af? Ja, zeker. Kijk, het is een, uiteindelijk, zeker op die 60 meter, het is zo kort, dus is het ook best wel een mentaal spelletje. Nou, ik heb precies hetzelfde gehad in, um, um, in 2009. Dat was toen Turijn. Toen werd ik vice-Europees kampioen. En in de halve finale werd ik derde. En, en niemand had er meer geloof in. En ik zei gelijk tegen mijn coach Marita. Ik zeg, Mariet, ik zeg ik heb heel veilig gelopen. Er waren nog wat foutjes. Maar in de finale zorg ik dat dat die uh, weg zijn. Nou, en ook daar zat ongeveer twee uur... tussen de halve finale en de finale. Ja. En uiteindelijk werd ik dus uh, tweede. Uh, uiteindelijk wel dezelfde tijd als de winnaar. Dus die foutjes die kunnen er dus zeker wel uit in, uh, in twee uur. Ja, ja. ja. Ah, ik vind dat merkelijk. Ja, zo'n ja. Ja. korte, ja, zo ja, korte het is... tijd. Nee, maar omdat je altijd hoort van je moet niet focussen op je, op je foutjes. Je moet juist kijken naar wat je goed doet. En, en, en dan in zo'n korte tijd voor de finale... ga je juist wel focussen op dat wat je fout doet. Snap je wat ik bedoel? Ja, alleen is het niet. Dit gaat niet om pure snelheid, want als je het hebt over ik mis topsnelheid. Dat, dat gaat niet meer. Maar dit zijn hele kleine foutjes. die je die met wat aanpassingjes bijvoorbeeld. iets hoger in je blok zitten. Of. Um, het mag, mag het, het, mag het naam fout, mag het eigenlijk helemaal niet eens hebben, bedoel je? Nee, maar, nee, maar. inderdaad. Het, het zijn wat, wat, wat kleine dingetjes. Ja. Ja, nou, ik blijf even hangen. Wij gaan vast naar Andy Houtkamp. Daar bij het WK Indoor Atletiek. Uh, Andy, uh, kun je iets vertellen over de tegenstanders van Daphne Schippers in deze finale? Natuurlijk. Overigens moet ik uh, bij het verhaal van Gregory uh, over uh, Turijn 2009 terugdenken aan de finale. Wat een finale was dat, zeg, van de 60 woorden met uh, Greg tegen Ducouré. Zelfde tijd. Op duizendste werd hij tweede, maar wat was hij blij. En ik ook trouwens. Um, de tegenstanders van Dafne Schippers in baan 1. Een uh, Française, jonge Française, geboren overigens in Ivorcus. Sinds anderhalf jaar mag ze uitkomen voor Frankrijk, Carole Zali. Uh, in baan 2. dafte de Schippers. Dat valt nog mee. Geen buitenbaan. Omdat ze op tijd naar de finale ging. Uh, maar ze liep zo hard. 2-7-0-9. Uh, dat is gewoon echt een hele goede tijd. Dat liep ze ook trouwens tijdens het... Nederlands kampioenschap toen ze echt in vorm was. En je ziet dat die vorm weer begint te komen. Want vorige week in Glasgow... liep ze niet goed. 7-22. Maar nu dus... Uh, uh, gewoon goed gelopen. En Ik ben benieuwd wat het in de finale gaat opleveren. Naast Elaine Thompson. Jamaica, Gregory noemde haar niet... maar ik vind dat dat ook een uh, echte outsider is. Hoor. Olympisch kampioen op de 100 en 200 meter. Uh, dat is een, uh, een grote dame. Uh, de plaaggeest ook altijd uh, de afgelopen jaren uh, van uh, Dafne Schippers op die Olympische Spelen. Morel ja, inderdaad ook een hele grote favoriete. 6,99 als persoonlijk verkoor. Uh, tweede op de WK indoor op dit nummer. En uh, twee keer, dat zelfs. Uh, in baan vijf een, uh, een dame uit Zwitserland. Kambungi. Een uh, goede loopster, brons op het EK in Amsterdam... een paar jaar geleden, op de 100 meter. Kan wel eens verrassen, maar zal geen uh, medaille gaan halen. Dan Marie-José Talou. 29 jaar. Twee keer zilver op het WK in 2017. Uh, vorig jaar dus. Onder andere achter Daft en Schippers op de 200 meter. Maar ook op de 100 meter zilver. Dat is knap. En is twee keer vierde geworden. Wat een ellende moet dat zijn geweest. Op de Olympische Spelen. Twee keer vierde worden op de 100 en de 200 meter. Uh, Michelle Lee Ahi. Trinidad en Tobago. Zesde op de 100 en 200 meter op de Olympische Spelen. Ja. Opvallend vanwege haar... Uh, Tatoeages over haar hele lichaam. Ja. Het valt trouwens sowieso op dat er heel veel vrouwen zijn met heel veel tatoeages in de atletiek. Daar ga je niet harder uh, van, denk ik, toch? Daar ga nou, je, je sneller niet sneller van. Maar oh. volgens mij ook niet zachter. Nee, dat is ook weer waar. Ja. <laughs> maar, maar het is in ieder geval uh, ja, uh, echt opvallend. En dan hebben we in baan 8 een uh, outsider uit Jamaica van de University of Alabama, 26 jaar, Burchill. Uh, Ramona heet ze van haar voornaam. Wie er niet bij is, en dat is natuurlijk wel opvallend... is Javiana Oliver, die tot vandaag de snelste tijd van het jaar had. De Amerikaanse. Maar de belangrijkste tegenstand zit uh, inderdaad met Thompson... met Aure en met uh, Talou. Ja. Um, Greg, je bent er nog, hè? Greg, ja, zeker. Even dit soort momenten, hè? want volgens mij... en lopen we iets achter op schema, of niet? Klopt. Ja, de, Klopt. We dan... zouden twee minuten geleden zijn gestart. Ze gaan het nu doen op de, de, de showmanier. Dat willen ze opeens bij het atletiek ook gaan invoeren... met uh, een klein beetje vuurwerk. En dan worden één voor één worden de atletes voorgesteld. Het gaat nu gebeuren. Licht gaat uit. Uh, en dan spot aan uh, om even bij Mies Bouwman te blijven. En dan gaat er een deur open en dan uh, onder applaus komen ze één voor één naar buiten. En dat ja. gaat nu gebeuren. En dan binnen een paar minuten gaan we ze wel starten. Ja, ik, denk er niet, wat ik, sorry, ik vroeg me namelijk af, dat wilde ik vragen, als het nu een hand loopt uit. Je hebt, je hebt je focus op een bepaalde tijd gelegd, kan ik me voorstellen. Hoe vervelend is het als sowieso uitloopt? Nou, kijk, in, in dit geval uh, is het zo dat... Kijk, bij het schaatsen kan ik me wel voorstellen... dat je op een gegeven moment helemaal piekt naar een bepaald tijdstip toe. Hier is het toch zo dat je samen met al je tegenstanders... Hè, want het zijn er, het zijn er acht, uh, weet wat er, wat, wat er komt. En dat is toch wel anders als je bijvoorbeeld, net zoals bij het schaatsen... maar één tegenstander hebt en je werkt naar een bepaalde tijd toe. Ja. Dus die, die, die, die, die drie, vier minuten dat ze later beginnen... Uh, ja, het is misschien wel iets vervelender... Maar uh, het, het, het, het, zal niet, het zal geen effect hebben. Nee. Nou spraken wij vanavond uh, Nelly Koeman en die zei... ik kan het niet zien. Ik, kan, ik, ik kijk niet. Ik kijk sowieso weinig sport. Want ze zei, ik, ga er, ik herleef het helemaal. Ik word er helemaal onrustig. Ik ga er helemaal in op. En, heb jij dat ook? Voel jij dat ook als je dan nu zit te kijken? Nee, nee, ik, dat, dat, dat niet. Ik, uh, ik, ik, ik ben enorm trots en enorm blij dat ik dit heb mogen meemaken. Terwijl we nu dachten schippen zien opkomen. Maar uh, enorm blij dat ik dit heb mogen meemaken. En nu kan ik er alleen maar van genieten. Ik ben een absolute liefhebber, dus uh, ja, ik, ik zou alles willen zien. Is er nog wel een vorm van uh, psychologische oorlogsvoering... als je daar achter zo'n deur staat of je zat in de kat te komen te wachten tot je... Dat je op moet komen, dat je elkaar nog even aankijkt? Of, uh, of, of, ja. Is dat niet? ja, zeker? Ja, ja natuurlijk, dat, dat, dat is zeker zo. En heel toevallig in Birmingham, omdat ik hier heel vaak heb gelopen... ik ben hier Europese kampioen ook geweest... Ja. Uh, je, je gaat vanuit de core room uh, ook een lift in. Dus de core is een meldkamer en dan ga je de lift in naar de baan. Omdat de, de atletiekbaan ligt een verdieping hoger dan de warming-up-baan. Ja, dan sta je met z'n acht in de lift. Ja, en, en daar, daar begint de oorlog al. Alleg oh, leg uit. Ik, geef een klein voorbeeldje als het nog kan. Nou, zeg maar Andy. Ja, ze gaan beginnen. Oh ja, laten we Ze ja. staan op het punt van beginnen. Overigens, uh, yes. de, de, het is nog steeds net zo leuk in Birmingham... Uh, voor de atletiek als toen jij uh, hier die prachtige medailles uh, won. <lacht> um, we zitten klaar voor de finale. De dames zijn allemaal voorgesteld en staan nu achter de startblokken. In baan 1 Zali uit uh, Frankrijk. Zahi. Uh, Schippers in baan 2, Thompson baan 3, Ahuré baan 4, Kambungi. Zwitsers, Congolese Roots in baan 5. Marie-José, Talou, baan 6, baan 7, Ahi. En Burchill uit Jamaica in baan 8. Zitten er klaar voor. Ik ben heel benieuwd wat Daften kan. Die start die is zo belangrijk. Uh, zeker op zo'n kort onderdeel. Ze is niet voor niets twee keer wereldkampioen geworden op de 200 meter. De lange sprint. <tie> Daar is de start veel minder belangrijk. Ze zitten klaar. Het is stil in het stadion. En dan de handen. Keurig achter het lijntje. Zet. En dan zijn ze weg. En weer geen superstart. Maar daar komt ze. Dafne Schippers. Ze wordt geen medaillewinares. Want de medaille gaat naar Muriel ahourey De gouden medaille. In een tijd van 6,97. Ze is helemaal uitgelaten. Ik denk dat Dafne vijfde wordt. Vierde of vijfde. In ieder geval geen medaille voor Dafne Schippers. Een uh, prachtige race wel hoor. Van die uh, uh, ahourey Die... Uh, die... ...die echt geweldig uh, ging. En als een speer over die finish kwam... ...en uh, haar tijd van 6'97 is de beste tijd ook gelopen. Noblesse oblige uh, van dit jaar... Muriel Aure, Ivorcus. En het is een 1-2 voor Ivorcus. Want Marie-José Talou, ook van Ivorcus wint het zilver. En dan wachten we nog even af. In 7-0-5 overigens, persoonlijk record. En dan wachten we nog even welke plaats uh, Daphne is geëindigd. Maar 1-2 met Ivorcus, dat is uh, nog niet eerder voorgekomen... Uh, voor zover ik me kan herinneren. En dat is uh, knap. Het is lang wachten tot we de derde plaats krijgen. Nou, nee. oh, knap. Kambungi uit Vlaanderen. Zwitserland, ook 7-0-5. Dat scheelt 5000ste met de tweede plaats met Talou. Dus 1 Aoré, Ivorcus, 2 Talou, Ivorcus, 3 Zwitserland met Kambunji, met een heel klein beetje Congolese roots. 4 Elaine Thompson, 7-0-8. En er zal 5-7 worden, dat is de Ja, Waarschijnlijk dan toch weer in de buurt van die 7-0-9, die ze ook in de 17, halve. 17. 17, ja. Kregger ja. ja. is er ook, reactie? Ja, euh, eigenlijk, als je het zo bekijkt, heeft ze het nog best goed gedaan. Want het heel seizoen heeft ze al hè, rond die 7.09 gelopen, nu 7.10. Misschien iets meer verwacht geho gehoopt. Maar euh, ja, net wat ik ook al zei, hè, met die voorbeschouwing, die Aoure en Talou... Het zijn wel echte kanjes, hoor. Wat me overigens opvalt, als ik dat nog mag... en, en als Andy ook meeluistert... het valt me op dat, dat die meiden... een tikkeltje een, een aan, de, aan de zware kant zijn. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met, met, met Daphne... En, en die andere meiden... die zijn wat strakker. Dus um, als ik zie hoe Dalu eruit ziet... en, en uh, Ahuree... een tikkeltje wat aan de dikke kant. Oh. Wow. Ja, Misschien is het wel een tussenjaar voor ze. Hè. Hm. Maar je zag bij Daphne... die is natuurlijk ook afgelopen uh, anderhalf jaar... Uh, steviger geworden... Maar dat heeft meer met de trainingen te maken. Misschien dat het wel ook een omslag is in, in bepaalde trainingen. Want als ik nu kijk inderdaad naar AOW, maar die is natuurlijk ook al wat ouder, 30... Uh, ziet er wel strak uit, maar heeft inderdaad uh, een, een flinke spiermassa uh, mee te torsen. En... En misschien is het ook een verandering van training geworden. Want ook de dame die derde wordt, die Kambungi, is inderdaad aan de maat. Talou ziet er zoals we dat tien jaar geleden zagen. Alle sprinters, zo ziet zij eruit. Maar verklaar dat dan eens, Gregory. Want het verbaast me dat je daarover begint. Want het zijn wel de nummers 1 en 2 waar je het over hebt. In ieder geval nummer 2, begrijp ik? Ja, daarom. Je zou, je zou dus op een gegeven moment denken dat, dat, dat, dat, uh, dat ze daar alles, maar ook alles aan doen. Om, om, om, om net dat extra beetje uh, um, te pakken, zeg maar, om Daft hè, op die 200 te pakken... of misschien wel op de 100 te pakken. En ja, je ziet toch dat ze nu... Uh, volgens mij loopt ze een persoonlijk record. Uh, ik zie geen tijden, maar volgens mij liep ze 6,97... Ja, en, en met, met zo'n lijf. Dat is echt uh, ja knap. Dat, dat zou je niet zeggen. Ja, het, dus, kan, uh, maar het kan dus nog harder. Dan bedoel je dat een beetje te zeggen? Nee hoor, nee helemaal oh, niet. Dus wat dat betreft ben ik het ook helemaal met Andy eens. Maar... Ja. Uh, het, het viel me gewoon op. Ja. Het, het, het viel mij op. Ja. Nou, waarvan acte? Ja, Gregory Sedok, dankjewel. En die houtkampioen ook, dankjewel. Uh, we gaan naar Kirsten Wild, want die is vanavond uh, opnieuw wereldkampioen geworden. Na haar titel op de scratch was ze nu de beste op het Omnium. Dat bestaat uit vier onderdelen. Na afloop sprak Wild met verslaggever Han Kok. Zo, van harte gefeliciteerd. Ontzettend goed gereden de hele dag. En deze puntenkoers, ja, soeverein hè? Ja, het ja, is wel een beetje onwaarschijnlijk nog. Ja, maar je was uh, zo verschrikkelijk sterk de hele dag. De concurrentie, ja, je zag het, die hadden er door. Er was niks te halen. Ja, ik heb hier ook zo verschrikkelijk hard voor getraind. Dus ik ben er ook echt wel heel, uh, ja, gewoon heel blij mee. Wanneer was je zeker? Ah, volgens mij pas echt op de streep. Want het werd nog best wel spannend met, uh, met deze concurrent. En, uh, ja, dat was wel een beetje uh, tricky. Ja, die heeft je in Qatar een keer op de weg je wereldtitel afgesnoept. Maar dat ging vandaag niet lukken, want je wilde echt nog even ook nog een uitroepteken erachter zetten. Hè, met die laatste sprint. Ja, ik dacht, het gaat me niet gebeuren dat ze erop mee heen weeft. Ja, ik vind het echt super cool. Wat je nou in de vorm van je leven? Want je rijdt je reed van de week al zo verschrikkelijk goed. Vandaag de hele dag verschrikkelijk goed. Ja, dit is topvorm. Ja, ja, ik heb een vermogensmeter eraf gehaald. Want dat scheelde wat gewicht. <lacht> dus ik weet het eigenlijk niet. Maar nou, ik voel me wel heel goed. En uh, ja, ik heb gewoon heel goed kunnen trainen deze winter. Ik ben echt geen rare dingen tegengekomen. Ja, we hadden gewoon een heel mooi plan met alle trainingen. Dat is gewoon helemaal volgens plan gegaan. Dus ja, dat is gewoon heel cool. Je mag het niet aan een dame vragen, maar hoeveel kilo is er af? Van mijn fiets? Van je, van je lichaam? Ja, ik ben wel uh, ja, ruim 6, 7 kilo afgevallen. En is dat dan het resultaat? Dat je je kracht behoudt, maar uh, uh, je weegt minder en daardoor ga je gewoon veel harder? Um, nou ja, het scheelt waarschijnlijk wel dat je minder gewicht in gang hoeft te, te brengen. Maar ik weet niet of dat echt het geheim is. Maar Ik heb gewoon heel hard getraind en uh, ja, ik vind het gewoon heel cool dat het nu allemaal gewoon gelukt is. Voor de tweede keer in een paar dagen wereldkampioen. Ja, je leven lang doe je erover en dan nu lukt het in één week. Ja, super cool. Om die ook nog gewoon een heel prestigieus onderdeel. Hè? Gewoon een Olympisch onderdeel. Ja, gewoon hartstikke belangrijk en je doet het. Ja, ja, ik moet zeggen, ik was echt super zenuwachtig voor de laatste puntenkoers. Ik, ja, ik rijd wel eens vaker voor de winst, maar dit is toch wel op een, echt op een hoog toernooi, op een WK. In je eigen land. Ja, dan wil je eigenlijk niet falen dat je denkt van, ik zwijk onder de druk. En, uh, ja, we hebben heel fijne coaches hier rondlopen en die hebben hele goede tips gegeven. En uh, ja, dit is gewoon echt fantastisch. Wat was de belangrijkste tip? Rij je eigen race en maak keuzes keuze, daar heb je gedaan? Je hebt gewonnen, je was de beste. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, een blije Kirsten Wild in gesprek met slaggever Han Kok. Ja, we hopen 11 nog een reactie van Daphne Schippers te kunnen laten horen. Voordat het zover is, even vooruitkijken naar het voetbalweekende. Feyenoord heeft de finale van de beker gehaald. Dat is het positieve. Het negatieve is de competitie. Morgenavond kan de landskampioen zelfs al worden ontroond. Als PSV wint en Feyenoord punten verspeelt... is het gat met de nog acht speelronden speelronde te gaan al onoverbrugbaar. Volgens de trainer Giovanni van Bronckhorst is de verklaring logisch. Als je zo presteert zoals wij presteren... Uh, met te weinig punten, dan is het ook het gat naar de koploper is, is groter. Dat is uh, vanzelfsprekend natuurlijk, maar... Uiteindelijk is elk seizoen anders. De slechtst presterende landskampioen in jaren. Doet dat jou nog iets? Helemaal niks. Geen beschamend gevoel dat dat nu gebeurt met Feyenoord? Nou, ik vind dat wij te laag staan. En maar beschamend, ja. Hoe je het noemen wil, het feit blijft hetzelfde wat we bedoelen. Is dat we te laag staan. Feyenoord speelt uit tegen NAC Breda. Ook bij Ajax loopt het nog niet zoals gewenst. Het gat met PSV is ondertussen 7 punten. Zondag de uitwedstrijd bij Vitesse. Eerder dit seizoen won de ploeg uit Arnhem in Amsterdam. En natuurlijk neem je dan als trainer van Ajax die wedstrijd mee. Ja, deels, maar dat is zo lang geleden. En, uh, we hebben het wel even meegenomen. En ja, ik denk dat... Uh, maar er zijn meerdere mensen. Vitesse is denk ik een hele goede shoptoppen. Ze uh, hebben heel veel ambitie. Uh, Hebben denk ik ook uh, in de zomer heel erg goed ingekocht. Uh, ja. Stugge ploeg. En waar, en waar ligt de meeste kracht bij Vitesse? Hele goede organisatie. Kan je dat iets meer uh, oh. beschrijven? Uh, uh, via... nou, ik zeg net al, het is een hele stugge ploeg. Met een hele goede organisatie. En dat uh, is denk ik ook, typeer voor de trainer. Die zorgde altijd, uh, altijd voor, voor een hele uh, duidelijke goede goede organisatie vanuit uh, waar ze spelen. En waar er dus een hele stugge ploeg is. Uh, ze geven relatief weinig kansen weg. Ja, u hoorde Erik ten Hag. Ajax moet het komende weekend stellen zonder Frenkie de Jong... die een enkel blessure opliep. En dat is zu zuur voor Ajax en voor de speler zelf, vindt trainer ten Hag. Frenkie, maar dat zei ik vorige week al... die maakt een ongelooflijk goede ontwikkeling in mijn ogen door. En dan is het ontzettend zuur dat hij uh, ja, uh, zo'n blessure oploopt. En ja, hopelijk uh, uh, hoeft hij er niet al te lang uit te zijn... Maar een aantal weken gaat het zeker vergen. En dan de koploper PSV. Zeven punten is het gat met Ajax. Bij PSV speelde Bart Ramselaar de laatste maanden weer regelmatig. En dat na een periode waarin hij amper werd ingezet. Voor de nog jonge middenvelder was dat een lastige periode. Uh, ja, ja, dat was lastig soms. Uh, af en toe kreeg ik de kans en dan, uh, dan speelde ik weer een tijdje niet. En uh, ja, Gelukkig, uh, de periode net voor de winterstop kreeg ik weer mijn minuten ja speelde ik goed en sindsdien ben ik eigenlijk niet meer uit de ploeg gevallen dus ja in dat opzicht uh, was die periode lastig maar ik heb altijd het geloof blijven houden en ik heb altijd hard getraind hard gewerkt dus uh, ja ik ben blij dat ik weer speel. hoe houd je dat geloof vast? wat doe je? Uh, ja ik denk gewoon Goed trainen, dat is het allerbelangrijkste. En uh, als je in kan vallen, al is het maar 10 minuten, 20 minuten. Dat je dat gewoon dat je alles geeft in die minuten. En uh, laat zien dat je graag wil spelen en dat je, dat je er klaar voor bent. Is het in mentaal opzicht jouw zwaarste periode tot nu toe geweest? De eerste seizoen zelf? Ja, ik denk zeker dat het mentaal dat ik wel uh, veel sterker ben geworden. Ja. En, uh, ja, je moet eraan wennen. Natuurlijk, uh, iedereen krijgt ermee te maken dat hij een keer een mindere periode heeft of op de bank zit. Maar uh, ja, ik denk het. Het belangrijkste is hoe je daaruit komt. En uh, ja, ik denk dat ik dat uh, goed heb gedaan. Ja. Op wat voor manier word je sterker? Ja, door toch uh, tegenslagen en uh, hoe je daarmee omgaat. Dus je kan ook denken van ja, uh, ik ga toch niet spelen of uh, weet ik veel wat. Maar je kan ook hard gaan werken, twee keer zo hard gaan trainen en extra trainingen doen. En, uh, ja, toch een betere speler willen worden. En uh, ja, soms is dat moeilijk, maar ik denk dat het wel de juiste manier is. PSV speelt zaterdagavond tegen de oude club van Ramslaar FC Utrecht. Geen medaille dus voor Daphne Schippers op het uh, WK Indoor. In Birmingham moest Schippers in de finale van de 60 meter sprint... genoegen nemen met de vijfde plaats. Floris van Hoorn ving haar zojuist op. Daphne, jouw ja, er... ja, verhaal van de finale. Ja, het is heel moeilijk om in te schatten, want je, je start... En voor het weet ben er al en dan is het gebeurd en je hebt geen idee waar je zit in het veld. Dus dat is heel moeilijk in te schatten, maar ja, tuurlijk had ik meer gehoopt op dit moment, eerlijk gezegd. Ja, je gaat voor een medaille, begrijpelijk, want je pakt altijd medailles. Maar dan toch halve finale 709, nu 7-10. Je draait mee in de top. Is er toch iets van tevredenheid? Ja, tuurlijk. Ik draai gewoon 60 meter, wat eigenlijk niet mijn afstand is. Als je kijkt naar de lengte van die andere dames die, die, die gewoon hier winnen, dat, ja, dat het scheelt anderhalve kop. En... En ik moet die benen wel meenemen de hele start. En ja, dat is, ik zit dichtbij en dat is goed. Dat is een goed vooruitzicht voor het outdoor en ja, op naar meer. Waar kom jij tekort? Bij de start. Maar dat is logisch, want ik ben gewoon lang. Dat, is gewoon, dat weten we ondertussen gewoon. En het wordt steeds beter en ja, voor nu is het oké. Okay. Mis jij wedstrijdritme? Heb je misschien te weinig wedstrijden gehad? Ik kwam niet om hier een heel indoor te draaien. Heb ik heb al eerder gezegd, ik kom hier voor plezier. Ik kom om wat wedstrijdjes te draaien en that's it. Het is niet dat ik hier mijn hoofddoel in leg. Dus dat is het verschil. Nee, dat begrijp ik. Maar het kan wel net wat honderdste van seconden schelen. Misschien wel, maar ja, dan, uh, ik heb liever dat het outdoor echt perfect gaat dan dat het indoor perfect gaat. En voor nu is het oké. Okay. Dus uh, ja, ik had iets meer gehoopt, maar als je kijkt naar vorige week, dan heb ik het denk ik goed gedaan. Ja, je staat toch weer gewoon in de top van de wereld. Ja, en dat op de 60 meter. Dat is de 60 meter. Ja, Daphne Schippers. Even de uitslagen op een rijtje van vanavond. De Eredivisie heeft u kunnen horen. De Rode JC tegen Heracles werd 0-3. En de Jubilee League werd ook gevoetbald. Helmond Sports won met 3-0 van Jong AZ. Almere City verloor met 1-2 van Jong Ajax. FC Oskambuur werd 2-1. C Waalwijk tegen koploper NEC 0-2. En Dordrecht tegen Telstar 2-3. En Volendam tegen Eindhoven 3-2. Dat heeft de volgende stand tot gevolg. Ik zei koplopers niet helemaal waar, want Jong Ajax gaat aan de leiding met 55 punten, daarachter NEC met 53, daarachter Telstar met 48 punten, en daar weer achter Fortuna met 46 punten. Fortuna speelt maandagavond de kraker tegen MVV, tenminste daar in het zuiden is het een, een derby natuurlijk, die zou ook eigenlijk vanavond gespeeld worden, maar is verplaatst in verband met het weer na aanstaande maandagavond. Dan, uh, we sluiten altijd af met uh, onze Diederik. En hij keek ook naar het WK-baanwielrennen. Toch, Diederik? Ja, dit was natuurlijk de avond van Kirsten Wild... die op het WK-baanwielrennen in Apeldoorn wereldkampioen werd... op het onderdeel Omnium. En voor de mensen die uh, niet helemaal thuis zijn in het baanwielrennen... het Omnium, dat is dus eigenlijk gewoon het uh, combinatieklassement... van de scratch, de temporace, de afvalrace en de puntenkoers... En voor de mensen die denken van uh, ja, de scratch, de temporace, de afvalrace en de puntenkoers... wat was dat ook alweer? Nou, heel simpel. De scratch is eigenlijk een soort kruising tussen de keirin en de koppelkoers... maar dan zonder de dernie. De temporace is een soort steren, maar dan zonder tandem van de halfpipe. De afvalrace is een vier zonder stuurman in de tweemansbob, maar dan op de fiets. En de puntenkoers is eigenlijk hetzelfde als schijn op het plein... Maar dan zonder de tiebreak in de vijfde set. Met een fish and chips op de Skippy van de Hipster. Hoe dan ook, een geweldige overwinning voor Kirsten Wild. Goed, uh, tot zover. Ik ben er morgenavond weer met Langs de Lijn vanaf 7 uur. Zo in het oog. Ja, met Simone Wijnands. Jok. Verder weer door de NTO Radio 1. De Boekenweek komt eraan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 Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering, Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 mkb-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, zeg Weer Werkkapitaal nodig? Kijk op Credion.nl voor de adviseur in de regio. NPO Radio 1.